zes uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Het laatste half uur van nieuws in Co. Visie is een van die het uitzicht belemmert, zegt premier Rutte graag. Maar zijn alomvattende visie op de EU heeft hij nu toch gedeeld. En met de vaste vriend van het programma futuroloog Maurits Krijveld... praat ik over het toekomstbeeld van China, zoals Ruben Talau in zijn serie laat zien. Maar koken nu met het NOS-journaal. De coalitiepartijen reageren positief op de EU-speech van premier Rutte. Hij zei dat hij wil dat de EU zich de komende jaren gaat inzetten... voor veiligheid en stabiliteit. Volgens Rutte moeten er nog wel dingen veranderen... vertelt correspondent Arjan Noorlander. Het moet vooral beter gaan werken. En dan gebruikt hij de bekende quote, geen woorden maar daden. Europa moet laten zien dat het werkt. En als Europa dat laat zien, zegt premier Rutte... dan hoort Nederland in het hart van de Europese Unie. De VVD prijst de pragmatische visie van Rutte... en CDA en ChristenUnie zijn blij dat hij de Duitsers en Fransen... duidelijk maakt wat een goed functionerende EU vereist. D66 juicht het toe dat de premier het initiatief naar zich toetrekt. De oppositie is wel kritisch. De PvdA en de SP vinden dat Rutte... te weinig aandacht heeft voor de rechten van werknemers. GroenLinks verwijt Rutte dat de EU bij hem uitsluitend draait... om eigen belang en geld verdienen...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 Die parkeren hun auto overal in de buurt en daardoor hadden de hulpdiensten grote moeite om bij een gewonde schaatser te komen. Om een verkeerschaos te voorkomen moeten automobilisten nu ver buiten Dwarsgracht en Kalenberg parkeren. De burgemeester waarschuwt ook voor de kwaliteit van het ijs. Want het ijs is niet overal meer even dik, merkt ook deze verslaggever van RTV Oost. Vijf meter bij mij vandaan zie ik kan een heel groot wak waar vanmorgen nog drie mensen doorheen gegaan zijn. Je moet dus echt wel een beetje opletten. En wat ik ook hoorde dat op uh, plekken waar echt al veel mensen geschaatst hadden, ja, dan denk je dus nou ja dan is het safe. Dat ook daar mensen doorheen zijn gegaan. Omdat het ijs dan toch op een of andere manier door de zon en de wind ja, wat harder, uh, dunner wordt eigenlijk dan je denkt.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 niet groter dan 60 centimeter. Wetenschappers dachten dat door de klimaatverandering... het slecht ging met die soort. Het weer. In de zuidelijke helft van het land sneeuw... en plaatselijk gladheid. Vannacht trekt de sneeuw naar het midden van het land... waar ook morgenochtend nog wat valt. Minima vannacht rond de min 5 graden. Het wordt morgen overdag min 2 in het noorden... tot plus 6 in het zuiden. En een enkele file nog bij Dennis Mooi. Ja, het uh, nauwelijks files uh, vanmiddag. Uh, vanuit het zuiden gaat het wel vanavond sneeuwen. Dus uh, dan moet je opletten. In Zeeland is het nu al plaatselijk glad door sneeuw en ijs op. Op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp 7 kilometer en 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten extra op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Bij het AMC staat 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht vanwege een uh, kapotte auto. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein 4 kilometer en een kwartier vertraging. En van en naar Leiden rijden veel minder treinen door een kapotte trein. Het Oranjefonds organiseert ook dit jaar weer NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Word ook één dag vrijwilliger en ga klussen...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 NPO Radio 1. NOS NTR. De toekomst van Nederland ligt volgens Rutte in de EU... maar een hechtere samenwerking ziet hij niet zitten. De Europese Unie is niet, in mijn view een unstoppable train... speeding towards naar federalisme. We moeten working naar een meer perfecte Unie... niet een ever closer one. Dat zei premier Rutte vanmiddag in zijn Europa-toespraak in Berlijn. Lara Rensen... Nieuws en co. Correspondent Thomas Spekschoor was erbij in Berlijn... bij die EU-toespraak van Rutte. En we hoorden dat Rutte geen Europees federalisme wil. Probeert hij, Thomas, op de rem te trappen... en meer Europese samenwerking tegen te houden? Nou, nee, dat probeert hij niet, hoor. Want hij had ook heel veel concrete plannen... waarop hij juist wel wil samenwerken in Europa. Dan gaat het Dan gaat het bijvoorbeeld over migratie... Hij zegt, dat zijn allemaal dingen die kun je eigenlijk als land niet meer alleen. Dat moet je echt met z'n allen samen doen. Maar tegelijkertijd, zegt hij, zijn er ook wel landen... die in die samenwerking niet meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Die hopen dat de buurman uh, hun huis ook wel op zal knappen. En eigenlijk te afwachtend zijn. En dat is volgens Rutte niet de bedoeling. Hij zegt, Nederland lost ook zijn eigen problemen op. Dat moeten andere landen ook doen. En dat zegt hij met een kwinkslag naar het WK-voetbal. Dat hebben wij weliswaar dit jaar niet gehaald, zegt Rutte. Maar de komende tijd gaan we dat gewoon weer goed maken. De EU kan zijn veel its basic promise only if the individual member states are strong and able to maintain their own identity. To use a very painful metaphor: the fact that the Dutch national football team won't be competing at the next World Cup is not a reason to send a European team in 2022. The Netherlands. Is going to get there on its own. dat is een garantie. <laughs> nou, dat is wel mooi dat dat een garantie is van, van Rutte. Um, hij legt dus de verantwoordelijkheid heel duidelijk bij de lidstaten. He, wat, wat zou er volgens hem anders moeten? Heeft hij voorbeelden gegeven? Ja, hij wil vooral meer solidariteit twee kanten op. Hij zegt op dit moment zie je heel veel solidariteit vanuit West-Europa... richting Oost- en Zuid-Europa in de vorm van subsidies. Maar op het moment dat we dan bijvoorbeeld vluchtelingen willen herverdelen... dan geeft Oost-Europa niet thuis en dan is er ineens geen sprake van solidariteit. Nou, zegt Rutte, daar wil ik van af. Zij moeten ook laten zien dat ze ons willen helpen als wij een probleem hebben. En dat lijkt dan, ja, dat gebeurt eigenlijk heel weinig op dit moment... Dus het lijkt een heel negatief verhaal van, uh, van Rutte. En dus vroeg collega Arjan Noorlander aan hem... Uh, gelooft u eigenlijk nog wel in Europa? Ik wil beginnen aan het eind van de speech eigenlijk... waar u nu zei ik geloof nog wel in die belofte van Europa. Gelooft u daar echt nog in? Ja, omdat voor een land als Nederland het vitaal is... dat we een sterke Europese Unie hebben voor onze banen en voor onze veiligheid... Uh, het ingebed zijn in de Europese Unie. We hebben een onstabiele uh, buitenwereld rondom Europa. En voor onze banen, onze handel, ja, cruciaal. U weet dat het sentiment ook in uw eigen partij wel eens ander ligt, anders ligt. De EU, daar willen we eigenlijk minder mee te maken hebben. Nou, in mijn partij, en ik denk in veel partijen... is een discussie over, oké, okay, we snappen het nodig voor banen nodig voor veiligheid in de instabiele wereld. Maar dat moet niet betekenen dat dat een soort van... maar automatisch voortrennend project is op weg naar federalisatie. Dat Nederland verdwijnt in een soort Europese soep. Dat willen we niet, dat wil ik ook niet. Gaan ze naar u luisteren, denkt u, als Macron en Merkel samen op tafel zitten... om Europa nieuw vorm te geven. Ja, kijk, het, het, het, het idee dat twee landen samen de toekomst van Europa bepalen is simpelweg niet waar. Ik zit nu acht jaar aan die tafel, of zeven en een half jaar. Zo werkt het niet. Ja, die Frans-Duitse motor is van uh, belang. Maar kijk naar de pers vandaag in Frankrijk. Het is niet zo dat zij het over alles eens zijn. Nu was dit een visie. Dus zien we hier een hele andere. Premier ineens, stiekem toch een beetje visie. Uh, een stukje visie zelfs. Uh, kijk, ik heb niks tegen visies. Maar dan moet hij wel praktisch blijven. Zodat het uiteindelijk voor mensen, waar het gaat om veiligheid en banen, open betekenis heeft. Hij hey had een stukje visie. Maar goed, uh, uh, <laughs> hij, hij heeft visie getoond. Wordt er naar zijn plannen geluisterd in de EU? Wat is jouw indruk? Nou, hij had vandaag een beetje pech... Hè, want tegelijkertijd stond mee in Groot-Brittannië ja. te spreken... over de brexit. Ja, dan uh, heb je geen geluk... want dan zijn alle ogen toch echt daarop gericht. Uh, en ook, hij kwam toch niet met heel veel nieuwe plannen vandaag. Hij somde het wel allemaal op Rutte... maar uh, heel veel nieuws zat er uiteindelijk niet tussen. Het nieuws zat in de opzomming, in de, in de verzameling. Uh, dus uh, ik denk niet dat ze vandaag per se heel erg naar hem luisteren... maar in het algemeen algemeen is Rutte toch een belangrijke Europese leider aan het worden. Hij zit er al heel lang. Hij is een leider van een groeiende liberale club. Dus ik denk dat die plannen wel degelijk de aandacht in Brussel krijgen. Goed. Thomas, dankjewel. Laten we eens even kijken hoe er geluisterd is in Den Haag naar de toespraak van premier Rutte. Daarvoor gaan we naar Lars Geerts. Lars, hebben ze geluisterd? Hebben ze meegekeken? Ja, oh ja ze hebben zeker geluisterd en zeker meegekeken. Deze speech werd natuurlijk anderhalve week geleden al aangekondigd in Den Haag. Als inderdaad Rutte gaat een visie geven op Europa. worden hem net al zeggen, een stukje visie. Nou, Daar zijn ze, um, zijn ze dan heel benieuwd naar, want het wilde hij nooit. Hij zei het in de speech ook nog een keer. Hè. Hoogdravende visies leveren geen banen en veiligheid op. Maar wat scherpste verbazing in de reacties uh, die je ziet. Vooral bij zijn eigen VVD. Die schrijven dan op uh, dat uh, Rutte een pragmatische visie ferm uitdraagt. Ineens is visie helemaal geen vies woord meer bij de VVD. Dat moeten we even onthouden de komende tijd. De rest van de coalitie... Partijen zijn ook positief. Die zeggen uh, bijvoorbeeld bij het CDA... nou heel netjes binnen de lijnen van uh, het regeerakkoord gebleven. Uh, de ChristenUnie zegt uh, uh, fijn dat hij heeft gezegd... dat de Unie er is voor de lidstaten en niet andersom. Uh, D66 kan er dan weer uitpikken dat het een positief... Pro-Europees verhaal was. Dus zo heeft iedereen uh, binnen de, de vier regeringspartijen uh, het fijne, uh, of vinden ze het een fijne speech. Voor hen zijn ze eensgezind. Dat verwacht je natuurlijk ook. Het mm. is niet zo verwonderlijk eerlijk gezegd. Nee, het uh, zou pas opmerkelijk zijn als ze dat niet zouden doen. Ja, zeggen. precies. En, voor, en het moet ook gezegd worden dat natuurlijk voor Nederlandse politici er heel weinig verrassingen in zaten. Dit zijn woorden die Rutte ook al heeft uitgesproken in Nederland. Alleen natuurlijk niet zo samenhangend in één speech, maar wel op losse onderdelen. Dus we weten dit al van hem. Uh, grotendeels is het ook opgenomen in het regeerakkoord. Wat je dan hier ook hoort is... dat het ging vandaag eigenlijk niet om de inhoud van de speech. Het ging om de politiek-strategische waarde. Op deze manier hoopt Rutte uh, het initiatief naar zich toe te trekken. Je merkt dat er in uh, Europa verandering op komst is. Je wil natuurlijk aan tafel zitten... op het moment dat die veranderingen vormgegeven worden. Ze zijn bang dat Frankrijk en Duitsland... dat uh, met zijn tweeën gaan beslissen. En op deze manier, met een positief verhaal... en concrete voorstellen... kunnen Merkel en Macron niet om je heen. Dus mm. Ze kunnen je niet zomaar negeren. Ze kunnen niet, je niet wegzetten als Mr. No... De, de persoon die alleen maar nee zegt op alle voorstellen. Ze moeten hier iets mee. En op die manier trek je het initiatief naar je toe. En heb je dadelijk ook wat te vertellen... op het moment dat er iets gebeurt. Zijn er nog kritische noten gekraakt door de oppositie? Het is Den Haag. Dus natuurlijk wordt er kritische noten gekraakt door de oppositie. Daar zijn ze immers ook voor. Uh, maar wat dan wel opvalt... is dat ze over het algemeen wel redelijk positief beginnen. Ze vinden er, uh, Iedereen heeft er ook wel iets in gevonden... waar ze zich uh, uh, in kunnen vinden. De SP bijvoorbeeld, die zeggen... ja, uh, uh, opnieuw, fijn dat hij uh, benadrukt... dat de EU er is voor de lidstaten en niet andersom. En dat hij een pleidooi houdt... voor geen extra geld. Naar Brussel, uh, want dat willen ze bij de SP ook niet. Maar zeggen ze dan toch wel... verschrikkelijk jammer dat hij de interne markt... verder wil uitbreiden en wil vrijgeven. Want... Uh, de bescherming van de werknemers sta, komt daarmee op het spel te staan. En dat vinden we niet oké. Okay. Dat de dat, uh, assen van de PvdA ook aan. Hij uh, heeft het wel heel weinig over hoe je werknemers gaat beschermen. Als dadelijk iedere uh, uh, Poolse notaris zomaar in Nederland aan de slag kan gaan... met een taalkursus, dat soort uh, teksten hoor je, uh, hoor je nu hier. Uh, GroenLinks vloog er iets harder in. Die zei van, nou, uh, deze speech is behoorlijk, uh, met behoorlijke bombardie aangekondigd... maar blijft gespeend van de inhoud en uh, dan komt de quote... bij Rutte draait de EU enkel om eigen belang en geld verdienen. De vraag is natuurlijk in hoeverre je dat staande kunt houden... als hij ook een heel pleidooi heeft gehouden... voor het feit dat de CO2-reductie in uh, uh, Europa sneller moet. 55% procent naar beneden in uh, 2030 in plaats van uh, uh, 40%. Procent. Dat is een typisch klimaat milieuverhaal waar volgens mij Klaver zich ook wel in kan vinden. Dus een beetje opmerkelijk. De PVV, dan zit je natuurlijk aan de, aan de flanken van het politieke spectrum... Ja, die, die zullen het nooit uh, uh, eens worden met Rutte op de EU. Die noemen de speech ook hypocriet. Hij hamert op afspraak is afspraak, zegt Kamerlid Vicky Meijer. Maar heeft in Nederland al zijn beloftes verbroken. Dus uh, geëigende uh, teksten van de oppositie hierop. En daarmee eindigen. Dankjewel. Lars Scheert. Dennis Mooi nog met een enkele file. Ja, het staatje van de avondspits die niet zo heel veel voorstelde. Op de A4 richting Amsterdam, tussen knoppend Prins Klausplein en Zoete Woude, nog 10 minuten vertraging. En datzelfde geldt voor de A9 van Alkmaar naar Diemen, tussen Aalsmeer en het knooppunt Holendrecht. De rechterreisdok is daar dicht, ze zijn bezig met bergen van een kapotte auto. En van en naar Leiden rijden nog steeds veel minder treinen vanwege een kapotte trein. Tonight, I'm gonna have my say. Good time, I feel alive. Defying the laws of gravity regulation costs van Queen. Prachtig. Oh. Had ja. je weer dat? Die nee, al geen idee. Had? Maar wist nee. Ik nee, wist ik ook niet. Don't stop me nou. Van Queen. Het is tien minuten voor half zeven. Um, ik praat met futuroloog Maurits Krijveld hier bij me aangeschoven. Welkom weer. Fijn dat Hallo. je er bent in het laatste deel van de reisserie door het hart van China. Um, gaan we het over hebben. Laat maken Ruben Telau. ons toch wel een um, angst en jagen toekomstbeeld zien. Voetgangers die vijf keer door rood verkeerslicht uh, lopen, worden via gezichtsherkenning bekend bij de autoriteiten. Ze raken allerlei... Verworvenheden kwijt, het is een soort puntsysteem. Mm -hmm. uh, stemrecht bijvoorbeeld raken ze kwijt, het wordt lastig om een baan te vinden. Uh, ik heb wel eens een aflevering van Black Mirror gezien waarin uh, zoiets dergelijks gebeurde met mensen. Uh, ik had niet gedacht dat dit, dat dit al aan de orde was. Was jij verbaasd hoe je zag hoe een overheid uh, probeert de bevolking in toom te houden? Uh, ja, he, ik ben natuurlijk geen China-kenner. Je zou kunnen zeggen: als je China kent, dan snap je dat dit eraan zat te komen. Maar als je in het algemeen, als je over dit soort technologische ontwikkelingen praat. He, we noemen dat ook wel smart cities. of he, het feit dat er overal überhaupt al camera's hangen. ook in uitgaansgebieden. We hebben in Nederland ook het programma Hunted. He, waarbij je ook al ziet dat we kentekens op snelwegen. dat we van alles wel hebben. Maar dat wordt nog nooit zo systematisch ingezet. Om naar één ding toe te werken, en je wordt er ook niet via een sociaal puntensysteem, zoals in China, op afgerekend, dus dat je, als je het ene, als je de rood hebt gereden, het andere niet meer kunt. Hmm. En In toekomstbeelden, ja, heb je hè, dan? Denk je er wel eens over? Dit zou misschien kunnen, of uh, komt het er ooit aan, maar dan dan verwerp je dat nog wel eens. En nu zij zijn het gewoon kaart aan het doen, want het is geen toekomst meer. Ze hebben het, het gewoon Het is daar gaande. gewoon gaande. Misschien experimenteren ze nog een beetje met uh, hoe hard de consequenties zijn, of uh, wat, ze wel en niet, wat ze er wel en niet aan verbinden, maar ze experimenteren. Nu met nou ja, de volle consequentie. Wat die man ook zei: van hè, ik kan dan dus geen, uh, ik kan geen nieuw krediet krijgen of ik kan geen nee. vergunning aanvragen, of ik krijg mijn stemrecht kwijt. Als je je ja. boetes betaalt, dan kan je er wel weer van af zijn, geloof ik hè? Als je het netjes uh, ja, afhandelt. Ja, je kunt, je kunt. Ja, precies. Je, ja. Het kan een tijdelijke straf zijn. Uh, kijk, dat zit, daar zit hem in die details. Zit misschien ook nog wel een beetje de, de nuance. Maar uh, en het is, het is ook heel helder. Dus het is wel ja. misschien ook wel jaloersmakend ja. voor een overheid die probeert mensen een beetje in het gereel te houden. We hadden net don't stop me now. Ja, die overheid die wil af en toe van nou rijd toch maar 130 hier maximaal. En wij denken van nou nog even het gas intrappen. Nou is internet ooit uh, tenminste, ja, er was ook wel angst over, maar het was ook een vrijplaats. Um, zie jij dat overheden daar controle tegenover zetten? Ja, ik vraag mezelf steeds meer af of internet nog echt een vrij plaats is. Als je ziet hoe de afgelopen jaren, eigenlijk 10, 20 jaar... overheden steeds meer hun greep op het internet hebben vergroot... eigenlijk zijn het toch gewoon weer domeinen geworden. Eigenlijk wil men in elk land toch zijn eigen regelgeving uh, loslaten... op hè, wat men wel en niet geoorloofde content vindt. Welke ja. dingen moeten verwijderd worden. Uh, in Nederland zitten we dan, hebben we het dan vooral over kinderporno... en nog een paar andere dingen, maar valt het nog mee? Maar in elk land heeft daar zo zijn eigen opvatting over. Dus die grip is enorm toegenomen. Benomen. China is misschien het extreme voorbeeld. Ja precies, want dat is Die een, een, dat is een autoritair regime. Er uh, ja. bestaan al weinig vrijheden. Dat zie je elders ook op andere plekken. Zie jij, zou jij dit in het westen kunnen zien opduiken? Is, is, dat, is dat iets wat jij als futuroloog waar je rekening mee houdt? Nou ja, het hangt een beetje vanaf hoe abstract je kijkt. <laughs> ik kijk altijd een beetje in de grote lijnen. En dan denk ik van, nou ja, het, het, als ik nu kijk hoe gemeenten, provincies en overheden praten over smart cities. Eh, dan is daar toch een gedachte van, nou, we kunnen de mensen eh, ook een beetje volgen. Maar we willen op drukke dagen of op eh, mogelijke verkeersopstoppingen. Willen we de, de crowd control, heet dat dan. Willen we toch de, de bevolking een beetje kunnen sturen, een bepaalde richting in. Mm. Eh, we willen toch eh, early warning systemen. We willen, we willen de politie gericht kunnen inzetten. Dus er zijn ook al... En met Kunstmatige intelligentie en signaleringssystemen proberen we in te schatten waar zijn inbraken, waar. Wat gebeurt dat dan op basis van GPS-locaties of zo? Of, of hoe, hoe, doen ze, hoe doen ze dat nu, weet je dat? Mm, dan zou je even precies, zou ik me even precies moeten terughalen. Ze kijken naar bepaald soorten. Nee, ik weet even niet naar welke data ze kijken. Want nee. het is natuurlijk welke data hebben ze toegang toe. Ja. Ze, gebruiken, ze kijken ook al. En dat wordt dus. Nou, laat ik dat even eerst afmaken. Ze kijken ook al, bijvoorbeeld, naar sociale media. He, ja. Dus daar kun je heel veel afhalen. Eigenlijk zegt ook wel eens de AIVD-geker, daar halen we meer van af dan van alles waar we nu bevoegdheden voor willen krijgen... want eigenlijk oh ja? staat daar zoveel op. Want mensen dat, delen al ja. zoveel van zichzelf. En het is, wat daar staat is ook heel rijk. Hè? Dus je weet mm. misschien bepaalde dingen niet meteen... maar indirect weet je, omdat mensen weer andere dingen... over zichzelf daarop vertellen, ja. heel veel meer wel. En daar heel kun veel je... locaties, hè. Ja, en ik denk wat nu het spannende daarbij is... is dat dus nu die dataverzameling is dan één... en die was misschien al een tijdje aan de gang. Maar nu is het dus echt ook de, ja, de kunstmatige intelligentie... dus de patroonherkenning. Dus we gaan nu ook echt inzichten. Dus als je weet wat je wil, China weet heel duidelijk wat het wil... Je Kun je daar echt inzichten uithalen? En dan is de volgende stap. Dan gaan we er consequenties aan verbinden. Mm. En dan wordt het nasty. Want dan is het toch net even anders dan je tijdlijn bij Facebook. Ziet er een beetje anders uit. Of je zoekresultaten. Dan staat het bij mij bij 20. En bij jou aan. Dat is niet zo heel heftig. Maar nu is het van. Hoe ver gaat die overheid? Ja. Bijstandsfraude. Uh, je ziet op, ook in Nederland wel een behoefte. We zien al kentekens uh, scannen. Uh, en dat dan bijvoorbeeld worden er geen achterstallige boetes geïnd. Nu Jij. al uh, wordt er even gekeken in de database. Had je openstaande boetes als je aangehouden wordt voor te hard rijden? En dan wordt er meteen even, er een, ze hebben zelfs een naam voor, wordt even achterstallige uh, openstaande boetes geïnt. Dus wij hebben ook... Er zit al een totaal automatisering achter, hè? En het gebruik van technologie. Nou ja, daar, dat is nog een... Ja, dat ook. Dus het is, dat is mogelijk. Uh, het wordt nog spannender op het moment dat je beslissende systemen krijgt. En daar zitten we nu eigenlijk in. Hè, robots, auto's. Uh, en, en eigenlijk die smart city, dat zou ook een, een zelfbeslissende stad kunnen worden. Dan, dan moet je heel goed afvragen welke waarde, op welke basis baseert je die beslissingen? En het het is belangrijk ook, denk ik, om daar met z'n allen over na te denken. Hè? Wij ook, wij luisteraars. Uh, Het jij... moet voor ons een eye-opener zijn van... hé, we moeten nog alerter zijn wie bestuurt ons... en wat gebeurt er in die beslissende structuren. En ver mag men daarin gaan, dat is belangrijk. Dank je wel. Ja. Futuroloog Maurits Krijveld over wat kan en wat je wil met technologie. Dank je wel weer. Tot zover deze ja. Nieuws en Co op vrijdag 2 maart. Onrust naar Trumps plan over importheffingen voor staal. mini niertjes daar hadden we het over, die gekweekt worden. En Rutte, die Federaal-Europa niet Er is. Hit. We helemaal niet op de wachtheid. We reacten firmly to defend our interests. Dan heb je inderdaad al heel snel een breed uitwaaiende handelsoorlog. Ze kunnen bijvoorbeeld uh, nog eens keer heel goed op Amerika inpraten. Uh, en dat kent alleen maar verliezers. Het liefst voorkomen als het niet anders kan dan handelsmaatregelen. Ik zie daar een paar bakjes met een beetje rozig iets erin. Ja, je begint eigenlijk wat we dan noemen pluripotente stamcellen. Een beetje een bloemkoolachtige structuur. Ja, ja. Toen u dit voor het eerst zag. Ja, wauw. Ja? ja. European Union is not, in my view, een unstoppable train. Speeding towards federalism. Dat ja, Nederland verdwijnt in een soort Europese soep. Dat willen we niet, dat wil ik ook niet. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ik wens je een heel fijn. Tot maandag.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 De Britse premier May wil dat de EU en de Groot-Brittannië... speciale toegang houden tot elkaars markten. Dat wil ze regelen met een aangepaste douaneovereenkomst. Ook zei ze in haar toespraak over de brexit... dat het Verenigd Koninkrijk lid wil blijven van een aantal agentschappen... zoals de Organisatie voor de Veiligheid in de Luchtvaart.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 hier Marco Verhoef in het zuiden van het land valt af en toe wat sneeuw. Kan ook een klein beetje ijsel tussen zitten, hoe dan ook. Het kan dus glad zijn, oppassen geblazen. En die zonne met neerslag verplaatst zich heel langzaam in noordelijke richting. Zo rond een uur of negen zal die in de buurt van Utrecht aankomen. En later vannacht misschien op de lijn Den Helder-Emme uitkomen. Maar verder komt hij niet, ten noorden daarvan. In Friesland en Groningen dus blijft het gewoon droog. Daar vriest het ook stevig vannacht met min acht. In het zuiden min twee. De rest van het land er een beetje tussenin. En morgen overdag lopen de temperaturen dan weer lang. Op. In het noorden blijft het nog net vriezen, maar in het zuiden kan het wel 4 of 5 graden boven nul worden. Misschien dat er in de ochtend nog eventjes wat lichte sneeuw valt in, met name het midden van het land. Verder is het grotendeels droog, maar in de avond neemt in het zuiden de kans op regen weer toe. En misschien dat dat dan op een bevroren ondergrond toch nog weer voor wat gladheid zorgt. Dat kan ook zondagochtend vroeg nog gebeuren. En verder gaat zondag de temperatuur steeds verder omhoog. We krijgen uitgebreide dooi. En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis mooi. Er staat uh, nog uh, één file en die, uh, die neemt heel snel af. De A4 van, uh, van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Knoppen Prins Klausplein en Zoeterwoude Dorp. Ongeveer vijf minuten vertraging nog. Maar bij de spoorwegen heb je wat meer vertraging. Want van en naar Leiden rijden veel minder treinen door een kapotte trein. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De grote grazes van de Oostvaardersplassen... worden dan toch bijgevoerd door de provincie Flevoland. Maar dat is natuurlijk geen duurzame oplossing. Maar er moet een plan van aanpak komen. Een plan van aanpak hoe je verder gaat. Dat je voor die beesten zorgt als je er een hek omheen zet. Hoe nu verder? Als het aan de faunabescherming ligt... verdwijnt het hek om de Oostvaardersplassen... en is het probleem volgens hen daarmee opgelost. Rond kwart voor zeven een debat hierover. Dit is de dag waarop bekend werd dat de Technische Universiteit Eindhoven nog meer studenten gaat weigeren. Onze commentator is vanavond Gerbert van Loenen. Goedenavond, hartelijk welkom. Dag. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Weg met de studentenstops in Eindhoven, want in die stad begint de toekomst. Zo zo, straks je uitleg. Dit is een symboolmaatregel voor mensen die het mooi vinden dat er minder auto's komen. Dit is een autootje pesten. Oh. Ja, want uh, dit is de dag waarop uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie blijkt dat bewoners in de 20 grootste gemeenten in meerderheid voor het weren van vervuilende diesels zijn uit hun stad. Maar u hoorde het net al, die zogenaamde milieustronne is niet bij iedereen populair. We gaan daarover debatteren. Als u mee wilt praten dan kan dat op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam nporadio1.nl. In Arnhem gaan ze daarmee beginnen. Dan krijgen ze misschien wel de meest strenge milieuzone van Nederland. Bij ons in de studio is wethouder van Verkeer en Milieu Geert Ritsema. Uh, die is daar helemaal voor. En vanuit Arnhem praat ook mee Leendert Combe. Hij is lijsttrekker van de VVD in Arnhem. En die vindt zo'n milieuzone maar niks. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer Ritsema, ik begin met u. U wilt zo'n milieuzone invoeren met de strengst mogelijke wetgeving. Zo streng, strenger in Nederland, dan in Nederland uh, tot nu toe. En is waarom wilt u dat? De belangrijkste reden is de gezondheid van onze inwoners. Het blijkt uit allerlei onderzoeken, onder andere van de GGD, van de Gezondheidsraad, dat dit echt een serieus gezondheidsprobleem is. Het komt erop neer dat in Arnhem mensen ongeveer zes sigaretten per dag meeroken door slechte lucht. Nou, daar moet er iets aan gedaan worden. In de hele stad of in de binnenstad? Is het... Dat is vooral in de binnenstad en daar willen we ook de maatregelen nemen. Daar is de lucht echt ongezond. Uh, daar nu... is het echt het slechtste. Eh, we sluiten niet uit dat we dat in de toekomst nog dat we dat uitbreiden. Maar op dit moment ligt het voorstel op tafel om in de binnenstad uh, oude diesels te gaan weren. Waardoor je enorme uh, slag maakt in de verbetering van de luchtkwaliteit. En mensen weer opgelucht kunnen ademhalen. Ja, want u zegt, er nu roken ze zes, zes sigaretten per dag. Als je die oude diesels wegdoet, hoeveel sigaretten rook je dan nog? Nou, in ieder geval een stuk minder. Uh, en bovendien hè, is dit een eerste stap. Wij willen natuurlijk meer gaan doen. Ja. Maar dit is wel de meest effectieve maatregel op de korte termijn. Hè, uh, die het meeste effect sorteert op die luchtkwaliteit. Ja, maar hoeveel sigaretten? Of weet u dat? Dat durf ik u niet zo te ja, zeggen. Nee, maar dat is echt wel, het is echt de moeite waard. Het gaat van 6 naar drie sigaretten bijvoorbeeld. Dat, dat durf ik u niet te zeggen. Maar het is wel een, uh, een afname van de, ge de gezondheidsgevaarlijke stoffen, fijnstof en stikstofdioxide. Ja daar krijg je een substantiële reductie. En dat gaat uh, ja, in het voordeel werken van mensen die nu... bijvoorbeeld omdat ze sporten in de stad... of omdat ze uh, astmatische aanleg hebben... die mensen zijn echt geïnvalideerd. Zeker op dagen met weer, zoals we gedacht gehad hebben... de afgelopen dagen, juist bij helder weer... Ja, dan kunnen mensen gewoon niet naar hun werk. Nee, om te gewoon hartstikke gezond. En ja, dus dat vinden we onacceptabel. U, en dus moeten die diesels weg. En hoe oud moeten die diesels zijn voordat ze uw stad in mogen? Nou, uh, we hebben verschillende scenario's onderzocht. Maar uh, een onderzoeksbureau wat wij in de arm hebben genomen zegt nu euro 3. He, dat is een beetje dezelfde klassificatie als in Duitsland nu wordt gehanteerd. Want Duitsland ja. heeft deze week ook allerlei maatregelen. Worden daar aangekondigd. Die zijn niet zo... Onze maatregelen zijn nog lang niet zo streng als in Duitsland. Ja. Maar volgen wel dezelfde systematiek. Ja, en, en, en dat, dat betekent diesels... dan dat, dat het gaat om diesels van voor 2006. Die mogen dan de stad niet meer in. Oudere diesels, dan, diesels die voor 2006 gebouwd zijn, mogen ja. de stad niet meer in. Die mogen dan de binnenstad niet meer in. En word je dan tegenhouden? of word je gefotografeerd? Hoe, hoe controleert u dat? Ja, er hangt een camerasysteem. Dat ja, ja. hangt er al. Want vrachtauto's mogen al... Een bepaalde vrachtauto's mogen die milieuzone al niet in. En het idee is dan dat mensen een auto aan de rand van de stad kunnen parkeren. En uh, voor een heel laag tarief, ja. of zelfs gratis. Ja. En dan uh, het laatste stukje met de bus. Dus je kan nog prima naar Arnhem komen, ja, ook al okay. heb je zo'n ja, oude diesel. is een beetje anders. Alleen je en, en als, je je niet of... doet, als je doorrijdt, krijg je gewoon een boete. Want dan maken ze een foto van je nummer, en weten ze je te vinden, ja. dan krijg je een boete thuis. Die camera's Toen. hangen er al, dus dat kunnen we ook vrij eenvoudig... en snel invoeren, dit, uh, deze maatregel. Len het komt van de VVD. Het kan uh, snel. Het kan, het kan heel snel, ja. Misschien heel eventjes voor, voor de beeldvorming, hoor. Dat ook uh, VVD Arnhem vindt goede lichtkwaliteit uh, enorm van belang... En we willen er ook net zoveel uh, geld aan uitgeven als, uh, als de wethouder. Alleen met uh, slimmere en betere maatregelen... Die, nou, waar ook meer aannemers blijven worden... en die ook de stad gastvrijer maakt in plaats van minder gastvrij. Maar dit was de slimste um, maatregel, zei meneer uh, Ritsema net. Ja, ja, goed. Wij vinden zeg maar, een centraal distributiesysteem een veel slimmere uh, maatregel. Zeg maar dat je centraal uh, zeg maar, uh, de boel laat aanleveren voor bedrijven in de binnenstad. Hoeveel, je hoe zeg maar, Of elektrisch, of met waterstof het naar de stad vervoert. Ja, maar het gaat dan en, ja, vooral om ja, producten voorkom... die in de stad moeten zijn? Precies. En dan voorkom je dus dat er uh, veel minder uh, vrachtwagens... en busjes, uh, vervuilende busjes, uh, het centrum in, uh, in rijden. Ja. En hoeveel sigaretten scheelt uh, dat? dat? Dat is goed voor het milieu. En dat sluit ook gewoon uh, niemand, uh, niemand uit. Ja, Hoeveel sigaretten scheelt dat? Weet u dat? Nee, nee. Kijk, over de sigaretten van, van, van de wethouder... Kijk, hij heeft ook al eerder, Zijn nu de sigaretten uh, uh, van de wethouder, meneer Ja, ja de sigaretten ja, maar van de wethouder komt... hij heeft al een keer eerder op het journaal ook gezegd... dat Arnhemers 400 <kwijnt> dagen eerder doodgaan uh, in verband met de luchtkwaliteit. Ja. Ja. Uh, en en dat, dat, dat klopt ook, dat blijkt uit het GGD-onderzoek. Maar in Scherpenzeel in een Duiven is dat uh, 375 dagen eerder. Maar ik wil eigenlijk liever niet dat het, ons mooie Arnhem uh, wordt neergezet als een, als een extreem geval... Uh, tenminste, in ieder geval niet door mij. Daar hebben we dan de SP-wethouder weer voor. Nou ja, maar 400 dagen, dat is best wel veel. Ja, ja dat is ook veel. En daarom moet ook iets gebeuren. Kijk, en, en het is ook zo dat op basis van, van metingen in Arnhem... dus niet zeg maar, op basis van berekeningen achter het bureau, maar meten in de stad... blijkt dat uh, Arnhem in ieder geval wel voldoet aan de Europese norm. Ja, en dan ja. kun je zeggen, is dat genoeg? En dan, zegt, en dan zegt de VVD nee, dat vinden we niet genoeg. Er moet meer gebeuren. En daarom zeggen wij, van het budget wat er nu is... dat moeten we inzetten voor het centraal distributiesysteem. Ja, meneer Witsma. Kijk, zo'n centraal distributiesysteem... Daar, daar ben ik ook wel voorstander van. Alleen dat duurt nog heel lang. Kijk. Kijk, en... Uh... De, wat het nu omgaat, wat er nu op tafel ligt, is niet dat distributiesysteem. Er ligt nu een voorstel voor een milieuzone van het college van BMW. Er is maandag de laatste raadsvergadering. Dan is er nog de, de kans voor de, de voor de gemeenteraadsverkiezing. de ja. inderdaad. Ja. Dat zegt u goed. En er is nu ja. nog de kans om een maatregel te nemen waar de Arnhemmers direct van profiteren in vorm van schone lucht. Zo'n distributiecentrum ja. heb je veel meer tijd voor nodig. Tijd kost dat is dat een nou, paar jaar wel. Dat denk ik wel. Ja. ja Daar moet je het heel wat realiseren. onderzoek voor doen en het onderzoek. Hè, wat voor die milieuzone nodig is... dat hebben wij allemaal gedaan. En het onderzoek blijkt, dat ja. is de effectiefste maatregel. Een gerenommeerd ingenieursbureau heeft dat onderzocht. Het verkeer is ook ja. veruit de grootste bron van luchtvervuiling. 60 tot 70 procent. Het is ook logisch dat je eerst die bron aanpakt. En je kan natuurlijk wel zeggen... ja, ja we willen meer, ja. meer onderzoek... en we willen nog meer maatregelen nee, bestuderen. Maar... Neem nou gewoon, gegeven de urgentie van deze situatie. En het feit dat elke dag die zes sigaretten worden meegerookt. Neem dan nu gewoon maatregelen. Okay. Het kan nu, maar aanstaande is, maandag. En ik nodig woord, ook he? de VVD uit. Dan gaan we nu even TNO. naar de VVD. Die mag ook zeggen, meneer Combe. Ja, maandag is uw kans. Te ja. Meneer Combe. Nou ja, kijk, maandag. De wethouder heeft het over het collegevoorstel. Maar het college heeft niet het, het lef gehad om echt een voorstel te doen. Het komt nu met een motie van, van GroenLinks Komt het nu op de agenda. Maar over, het, over de milieuzones. Kijk, u roept over een, over een bureau. Maar TNO heeft het effect. Nog, uh, nog niet eerder aan kunnen tonen. En um, de wethouder zei net nog van ja... we uh, gelooft het uh, niet? Uh, we, gaan, we, dat gaan, we gaan het met camera's gaan we dat doen. <lacht> um, we hebben een camerasysteem. Maar hij zei eerder op tv, bij een, weer een ander programma, Kassa... Uh, uh, van um, als er nou iemand een oud busje heeft en doet er een roetfilter onder... dan is die gewoon welkom in Arnhem... Maar dat registreer je dus niet met camera's. Dus het is ook nog onuitvoerbaar wat de wethouder ja. wil. En dat is, maakt het eigenlijk dubbel jammer. Waarom wilt u ten diepste niet? Wat zit er achter bij u? Waarom zegt u niet: Ja, wij willen ook eens gewoon een lucht. We doen nee. lekker mee. Ja, maar wij willen schone dus gewoon de lucht. Alleen kijk de VVD: je kan geld maar één keer uitgeven en ja. het gaat best om een aardig bedrag. En dan zeg je: Nou, dan geef je het geld meteen uit aan iets wat waar we heel lang iets aan hebben in Arnhem. En dat is zo'n zo'n zo'n distributiesysteem. Maar dat kan pas we hebben over twee jaar. Heel veel Arnhemmers veel meer last van. Maar dat kan pas over twee jaar. Veel meer lol van. Als je aan de wethouder vraagt wel... maar er zijn ook wethouders die het sneller kunnen. Ja, u gaat maandag niet voor dat voorstel stemmen? Nee. Nee, nee. nee. Wij zijn nogmaals enorm voor schone lucht... maar voor de meest effectieve maatregel waar we ook, waar de meeste Arnhemmers blijven worden en waar we niemand, zeg maar, geen bezoekers uh, van onze mooie stad uh, uitsluiten. Precies, daar bent u bang voor dat mensen toch denken van: ik ga maar niet naar Arnhem boodschappen doen. Gerbert het dus ja, dit speelt natuurlijk niet alleen in Arnhem, blijkt, dit speelt op veel meer plekken in ja. Nederland ja. en ook in Duitsland. He, maar dan gaan ze nog veel verder. Wat denk jij? Nou, ik vraag me één iets heel concreets af: komt er dan, komen er dan van die ingewikkelde borden te staan in Arnhem, met zoveel regeltjes, misschien ook nog in meerdere talen, zoals je nu al ziet in Rotterdam, waardoor je als automobilist zo snel gewoon niet al die informatie tot je kunt. Je nemen. bedoelt, hoe weet je als, als je het niet uit Arnhem komt, dat er een ja. milieuzone is. Met allemaal aparte regels, en hè, dat zie je in Rotterdam nu bij de milieuzone, dat in meerdere talen die regels worden aangegeven op borden die zo ingewikkeld zijn, dat je van de weer ja. omstuit op de auto voor Cies. je botst. Meneer Ritsma, ja, ja. nou ik nou ja, ik ben, ik, ik, nog ik snap... Is, wacht even, de vraag was volgens mij... aan, ja, mij de, vraag gericht is aan, aan de, de heer Combe. Me okay. uh, kijk, waar wij naar streven... wij hebben overleg met andere steden in Nederland... en ook met het ministerie... en met de staatssecretaris over dit punt. U heeft helemaal gelijk. Je moet zorgen dat het zo uniform mogelijk wordt. En dat je één norm hebt, dat is die euronorm... die ze nu ook in Duitsland hanteren. Daar willen wij ook naartoe. Euro 3. En dan heb je in ieder geval in alle steden... dezelfde systematiek. En natuurlijk moet je toe naar... Een, uh, ja, een eenduidige bebording. En daar heeft de Rijksoverheid ook een taak. Maar u zegt, ja. ik kan dat zelf niet regelen in Arnhem. Dat nou, moeten we met z'n allen doen. Nee, het is nu zo. Kijk, de situatie is urgent. Dus wij nemen onze verantwoordelijkheid als college. Wij willen dit aanpakken. En we zeggen tegen de Rijksoverheid helpt u ons, hè, door ons te ondersteunen financieel, maar ook door op een gegeven moment te zeggen, we maken een uniforme regeling ja. voor het hele ja, land. En er zijn al die borden hetzelfde. Herbert, dat taak, is wat wij ook willen. De taak van de landelijke overheid. Ja, zeg, dat, dat zou euh... heel goed zijn. Maar we gaan want... er niet op wachten. Want dat, dat kan gewoon niet Herbert. meer. Want wat je, wat je nu ziet in sommige steden. Is dat die borden zo vol met informatie staan dat je van, van schrik tegen een boom rijdt? Nou, ja, dat moet je niet doen, Gerbert. Nee. Dat is heel praktisch bezwaar. Wat vind je er inhoudelijk van? Zouden we dit moeten doen in onze steden? Ja, hartstikke graag. Ik ben heel erg voor schone lucht, maar dan wel met uniforme regels, inderdaad. Elke stad hetzelfde bord. En dan misschien in heel Europa ook nog, of niet? Ja. Want in Duitsland doen ze het al volop. Ja, die maar lopen voorop. Ja, meneer daarover? Want, ja? want als het over die, die effectiviteit gaat. Kijk, uh, werd net gezegd, de luchtkwaliteit moet beter. En dat, en dat gebeurt ook. Hè? Als je ziet, er is ook gewoon een tendens. Ook uit alle onderzoeken blijkt dat. Dat Europees en landelijk beleid. Met name het bronbeleid, de motoren. En de sloopregelingen die we in, Arnhem, die we in Nederland hebben gehad. Die hebben heel veel effect. Die zijn mm. heel effe effectief. Ja. Als je niks zou doen. En daar ben ik helemaal niet voor. Maar als je niks zou doen. Verbetert de luchtkwaliteit. Dat wil niet zeggen dat je niet dingen moet gaan doen. Maar dan moet je niet zeg maar overhaast allerlei nee, nee. Uh, uh, uh, nee. ja, onnodige ik, dingen gaan doen. Ik, ik, ik ken de, de situatie in de gemeenteraad van Arnhem niet precies. Meneer uh, Combe. hoe schat u in dat het maandag gaat verlopen? Is er een meerderheid voor de, uh, de, de milieuzone van meneer Ritsema? Um, uh, ja, het is niet de milieuzone van meneer Ritsema inmiddels... maar van nou een ja. paar andere partijen ja, die het nee, hebben genomen. maar wat is het antwoord? Het antwoord is, ik denk dat uh, helaas uh, de meerderheid in de raad uh, voor uh, een milieuzone is. Oké, okay, u denkt dat die er komt. Denkt u dat ook, meneer Ritsma? Nou, als ik kijk naar de verkiezingsprogramma's van verschillende partijen, waaronder uh, noem maar eens een paar SP, uh, CDA, D66, GroenLinks, die zeggen allemaal dat ze een milieuzone willen. Dus ik denk, ja, als je dat in je verkiezingsprogramma opschrijft, ja, dan is het heel raar om aanstaande maandag er dan niet voor te stemmen. Ja, het wordt zijn... een spannende, spannende avond. Het wordt een hele spannende avond. En als het doorgaat, wordt het de strengste milieuzone van Nederland? Van Nederland, maar het betekent nog niet dat we dat zijn. Hè. We gaan nog door. En ja, ook nee, die dingen vindt... die meneer Combee noemt, waar ik zonder onder meer een voorstander ben. Voor... Het lange ja. termijn beleid gaan we ook okay. doen. Maar we moeten nu zorgen dat, dat de mensen zo snel mogelijk uh, kunnen ademhalen. Meneer Combee en meneer Ritsema, dank voor nu. Dit is de dag waarop schaatsliefhebbers nog één dag hun lol op kunnen, want vanaf morgen is het over met de pret. Komend weekend zal de temperatuur stijgen en zal de zon zich vaker laten zien. Nou, dat was de afgelopen dagen ook al wel vaak eigenlijk. Vandaag was het ook de laatste kans voor de allereerste NK curling, en dat gaat Nederlanders op van het goed af. Wat, wat is nu geheim? Ja, kom go gooien. Go, ja. Hallo, oh, kom gooien. Ja, wat, wat is dat oh, ja. geheim dan? Ja. Goed meten, ja. kijken, loslaten het juist moment. We hebben voor de perfecte. Raad. Het is gelukt. Oh, het is gelukt. <hijen> Wel waarschuwt het KNOMI dat de winter nog niet voorbij is. De komende week worden nog wel sneeuwbouwen op meer plaatsen in het land verwacht. <totstuk> Dit is de dag waarop Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden nog steeds zwemt voor zijn recordpoging. Gisteravond begon Van der Weijden in een zwembad in Oosterhout om binnen 24 uur ruim 4.080 baantjes te zwemmen. Zijn dochtertje heeft in ieder geval alle vertrouwen in haar vader. Dat <totstuk> Het is de dag waarop de Technische Universiteit in Eindhoven nog meer studenten weigert. Tenminste, nog twee studierichtingen krijgen een nummerus fixus. Naast de vier die al een nummerus fixus hebben. Allemaal omdat de werkdruk voor het personeel anders te groot is volgens het universiteitsbestuur. Gerbert van Loenen, wat is jouw stelling bij dit nieuws? Wil je hem nog een keer noemen? Ja, weg met die studentenstops in Eindhoven, want in die stad begint onze toekomst. Ja, dat moet je toch even uitleggen. Wat ja. is er aan de hand in Eindhoven? Nou, Er waren al een paar studentenstops aan de Technische Universiteit. En nu willen ze dat inderdaad nog uitbreiden, omdat ze het personeel niet meer aanbieden kan. En, en dan denken mensen misschien, ach ja, Eindhoven, Industriestad, Philips, Lampen, maar die tijd is echt voorbij. Er is een wonder gebeurd de afgelopen twintig jaar in Eindhoven. Uh, in het Eigenlijk op de puinhopen van Philips is een compleet nieuwe bedrijfstak uh, uh, ontstaan. Er zitten allerlei bedrijven daar waarvan heel veel Nederlanders nog nooit gehoord hebben, maar die in hun soort de grootste ter wereld zijn geworden. Ja, ASML bijvoorbeeld. ASML in Veldhoven, Chip, Chipfabrikant. Eh, 9 miljard omzet, 16.000 werknemers, 2 miljard winst. Ja, 16.000 werknemers en heel veel vacatures toch? Ja ze weten niet van gekkigheid niet waar ze de mensen vandaan moeten halen. Oh. Dus het is heel goed nieuws als jonge mensen zich melden... bij de Technische Universiteit Eindhoven... Want, en zo'n technische studie willen Want volgen. die kunnen daar later aan het werk. Ze kunnen daar allemaal on onmiddellijk... als ze zijn afgestudeerd aan het werk. Er is een schreeuwend gebrek aan, aan, aan technisch opgeleide mensen. En kijk, eh, de, het is momenteel zo in Eindhoven... dat de bomen echt tot in de hemel groeien. En de grote beperking, de grote bedreiging is eigenlijk het personeelsgebrek. Ja. Dus iedereen in heel Nederland, niet alleen in Eindhoven... zou blij moeten zijn dat zoveel jonge mensen... gelukkig eind een technische opleiding willen volgen. Dit is dus niet in het belang alleen van Eindhoven. Ik kom ook niet uit Eindhoven, zoals je misschien hoort. En ik ben ook zelf helemaal niet technisch. Ik begrijp al die dingen helemaal niet. Wat ze daar bij ASML en bij VDL en allemaal maken. Ik ben daar veel te dom voor. Maar ik weet wel dat daar dingen gebeuren... die in het belang zijn van heel Nederland. En ja. heel veel landen zouden jaloers zijn... om zo'n innovatieve regio binnen hun landsgrenzen te Zelfs hebben. Zelfs door het slecht ging met de economie in heel Nederland... bleef de economie in dat gebied groeien. Ja, de afgelopen jaren. jaren was de groei daar ook steeds hoger... Ja. dan bijvoorbeeld in de Randstad. Maar nu is het... Een zodat dat er allerlei studies zijn waar uh, minder studenten terecht kunnen dan ze zouden willen. Ja, ja, er zijn dus eindelijk genoeg studenten die een technische studie willen gaan doen. Dat was in het verleden wel eens anders. Nu ja. zijn ze er. Ze staan daar op de stoep te dringen in Eindhoven en de universiteit zegt, sorry, kan niet. Want, want het personeel is overspannen? O overwerkt, overspannen, Gewoon de docenten aan de ja, universiteiten. Ja, het Eindhovense Dagblad had vandaag een verhaal en daar ging het over 60% van het personeel dat zei de werkdruk is zo hoog dat we het niet meer aankunnen. En dan denk ik, het is dus nogmaals niet alleen in het belang van Eindhoven, maar in het belang van heel Nederland. Dat die regio verder kan, dat Nederland genoeg technische toekomst heeft... Uh, en ik vind het wel... een. dan zouden er toch meer geld gevonden moeten worden... om die technische universiteit te laten groeien. Jij zegt, er moet gewoon echt meer personeel... naar die universiteit in Eindhoven. Ja, ik vind het een beetje Nederland anno 2018. Je hebt zo'n unieke kans. Je krijgt het gewoon in je schoot geworpen. In een regio waar heel veel andere landen jaloers op zijn. Die hebben wij gewoon. En wat doen wij? We, we herverdelen een kwart van wat we verdienen met z'n allen aan. Uitkeringen, kindtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag. We verdelen ons helemaal suf. Hartstikke mooi... Uh, Heel sociaal. Solidariteit heel solidair, noemen we dat. Ben ik ja. ook voor, maar als we over tien jaar ook nog wat te verdelen willen hebben... dan moeten we ook geld beschikbaar hebben voor de toekomst van Nederland. En die wordt wel in regio's als Eindhoven gelegd. Dus groter. gewoon extra geld naar Eindhoven. Waar halen we het geld vandaan, Gerbert? Haal het maar weg. Ergens dan misschien een <lacht> klein beetje minder herverdelen... maar in investeren in die technische opleidingen in de sterkste regio van Nederland. Ik zie de, de wethouder Arnhem een beetje sceptisch kijken... Nou, ik, ik ben in Eindhoven geweest onlangs op werkbezoek. Ik vind het een hele interessante stad wat ze daar gedaan hebben. Die, die oude Philipsgebouwen, eigenlijk de crisis die daarin was. Hè? Toen iedereen kreeg een brief op de deurmat, u bent uw baan kwijt. En tegelijkertijd hebben ze daarna, dat weten om te vormen, tot een hele dynamische stad. En dus moeten er nu extra geld naar de universiteiten daar, ten koste van sommige andere sectoren? Nou, het, het, het, de kern van het succes daar is dat ze de creatieve industrie en de technische industrie hebben gekoppeld. En de, ik denk, die formule moet je mee doorgaan, want dat is een, een groot succes. Maar mag er ook meer geld hebben van u? Dat Ja, koste ja ik, van ik de niet, ben of... geen wethouder in Eindhoven, nee. dus voor mij mag dat. <lacht> ja, mevrouw Luijer van CDA in Flevoland, wat vindt u? Nou, ik vind het wel een heel belangrijk punt, ja. Dus uh, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Ja, waar moet het geld vandaan komen? Ja, daar gaat de politiek over. Dus, uh, maar de landelijke politiek zou dat moeten doen van jou, Ja, ja de technische universiteit wordt de landelijk gefinancierd. En ik vind het echt Nederland anno 2018. Eh, bedoel, nogmaals, het is goed dat we zoveel herverdelen... en dat we zo solidair zijn in dit land. Maar als je zo'n kans hebt als een regio als Eindhoven... de innovatiefste regio oh. ter wereld, volgens sommige antwoordstelingen... Ja. Ja, ja, dan profiteren. moet je daar ook gewoon geld naartoe sturen. Het Padooi is gehoord tot in Eindhoven en omstreken. Dit is de dag waarop, uh, waarop bekend werd dat het beruchte presentatieduo Fey Danaway en Warren Beatty komend weekend opnieuw de kans krijgt een Oscar uit te reiken. Vorig jaar werd het duo in één klap beroemd toen ze in plaats van de film Moonlight de film La La Land als winnaar van beste film benoemden. En dat zorgde voor een zeer ongemakkelijk moment. This, there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Moonlight won. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight one best picture. Dit is de dag waarop bekend werd dat mensen in Zeeland... sneller scheiden dan in de rest van Nederland. Het meest opvallende is nog dat deze mensen ook aangeven... na een tijdje spijt te hebben van de scheiding. Daarom is er nu het Zeeuwse scheidingshuis om stellen beter te begeleiden. Volgens de burgers een goede oplossing. Ik denk dat het wel belangrijk is, zeker voor kinderen... als ze kleine kinderen hebben en zeker als ze gaan verhuizen... naar andere plekken waar gezinnen eigenlijk verscheurd komen te staan dat er een instantie is die ze kan begeleiden... en een, ja, een redelijke oplossing kan bedenken voor beide partijen. Ja, gisteren is de provincie Flevoland dan toch gezwicht... voor protesten en bedreigingen... en is besloten de grote grazes van de Oostvaardersplassen bij te voeren. Dat is echt geen duurzame oplossing... Hoe moet het wel? Daar gaan we over praten. Met CDA-statenlid Marianne Luier, u hoort haar al. En met Harm Niesen. hij is voorzitter van de faunabescherming. Ja, mevrouw Luier, eerst maar even over wat er gisteren is gebeurd. Ineens nam de provincie het besluit om toch te gaan bijvoeren, ook vanwege de maatschappelijke orde, werd er gezegd. Ik vond het wel raar, dat als je maar genoeg herrie maakt en genoeg boswachters bedreigt, dat je dan je zin krijgt. Ja, zo zou je dan kunnen kijken. Maar uh, wij zijn ook van mening dat het wel heel erg is dat een ordemaatregel nodig is. De emoties lopen zo hoog op dat dat nodig is. Uh, de uh, als je dan ook realiseert wat er gebeurt, dus dat die boswachters ernstig bedreigd worden en dat er echt de echte orde verstoord wordt, ja, dan is het verstandig om dit te doen. Ja, Helaas, denk u, dat geef je dan ja. niet de mensen die de verkeerde middelen gebruiken uh, hun zin? Nee, ik denk zelf, en dat zijn we als CDA wel erg voor om te kijken naar ja, maatschappelijke onrust. Als het zo de pan uitescaleert dat het ook schade echt berokken kan aan elkaar ook. Ja. Dan moet je toch echt ingrijpen om de gemoeden te bedaren. Ja, en dan ga je niet de radreis oppakken... maar dan zeg je van oké, okay, dan doen we maar wat ze willen. Zo zien wij dat niet. Nee, nee ik kreeg de indruk al. En dat is ook in de, in, in de Provinciale staten wordt vrij breed gedeeld, het besluit van... Dat niet. Het is van college en van de commissaris. We hebben er niet, niet over gesproken. Nee, en er komt dan wel een debat over. Ik verwacht van... wel een debat woensdag gaan staan in, ja. in PS, ja. ja. Meneer Niese, wat vindt u van het besluit van de politiek... om toch bij te voeren van, het, uh, van de ja. gedeputeerde Staten? Ja, heel erg jammer. Kijk, uh, alle deskundigen zijn het erover eens dat dat bijvoeren alleen maar aan verrechts werkt. Ja, je voert het... daar degene mee die toch al de sterkste zijn. Die krijgen dat eten. En de zwakkeren die misschien op het punt staan... om binnen enkele dagen te sterven... die gaan echt niet van dat voer wat nu verstrekt wordt, eten. Nee, dus maar je kan je de emoties wel voorstellen. Het is, het is puur menselijk dat je denkt van... ja, er zijn beesten in nood en ik heb sterke neiging... om die dieren een betere verzorging te geven. En je ziet ook dat het vooral mensen zijn uit agrarie... Die nu protesteren, want ja, die weten uit eigen ervaring dat zij het niet in hun hoofd moeten halen om hun dieren op zo'n manier te verwaarlozen. Ja. in hun ogen dat dan zouden ze meteen aan de hoogste boom opgehangen worden. En zij hebben de, het idee dat Staatsbosbeheer dat soort dingen wel mag doen. Ja, dus ze voelen zich oneerlijk uh, behandeld. Bent ja. u het eens met de provincie die heeft gezegd van nou dat gaan we toch maar doen, of zegt u zou dat echt niet moeten doen? Nee, dat hadden ze echt niet moeten doen. Er nee, okay. zijn twee nee, maar... wetenschappelijke internationale commissies het... geweest. Die hebben daarover geadviseerd. Ja. De staatsbosbeheer weet ook dat het niet helpt. Ja. En uh, ja, kijk, ik kan me voorstellen dat de provincie een beetje met de hand in het haar zit. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: van, nou, hier is een mooie taak voor onze dienst voorlichting om die mensen nou eens precies uit te gaan leggen waarom het niet werkt. Ja. Ja, dit is een totale onderschatting van de problematiek. Ja? De problematiek van het jaarlijks terugkerende van zoveel grote grazers, dat is iets wat de gemoeder enorm bezighoudt. En met de overdracht van de dierenwelzijn voor de grote grazen naar de provincie vorig, jaar, jaar, geleden, ja, ja. vorig jaar, 1 januari, ja. hebben we direct als staat het initiatief genomen. Oké, okay, we hebben nu het beheer over de natuur en dierenwelzijn. Laten we komen tot een nieuw beheerplan. Helaas is door de wisseling door de SP gedeputeerde, is het plan niet voor de winter klaargekomen. Dat was we, eigenlijk de bedoeling dat het dat voor de deze winter Dat er een nieuw beheerplan moet komen, zodat die gemoederen tot bedaren komen. Daar helpt geen voorlichting tegen op. En dat weet de andere nee, spreker nee, ook wel. heel goed. Nee, u zegt die, de, de, de, dit los je niet op met voorlichting, want mensen nee. raken niet overtuigd. Nee, ook nou nee. dat. Nou er nou moet dat. een oplossing komen, politiek gezien... Niet door elkaar praten, want dan horen we u allebei niet. Mevrouw Mevrouw mag even de zin afmaken. Ik zeg: We moeten onder ogen zien, politiek gesproken... dat er een beheer moet komen voor de Oostvaardersplassen... dat maatschappelijk gedragen wordt. Ja. Dat vinden niet alle wetenschappers of politieke partijen een fijn idee. Maar dat is een feit. Okay. Net als de idee van uh, een hek weg... en dan hebben we weer een, een ecologische hoofdstructuur... zodat het probleem is opgelost, ja. is veel te simpel. Oké, okay, maar dat is wel wat u wilt, hè, meneer Janice. U wilt het hek ja, wel weg hebben kijk, wat nu kijk. om die Oostvaardersplassen staat. Ja. Dat is niks, niks nieuws. Al in 2007 is er een wetenschappelijk rapport verschenen, waarin tot uitdrukking werd gebracht dat het eigenlijk nodig is om die Oostvaardersplassen te verbinden via het Lasserbos en ja. de, de, de, de Veluwe. Er ligt al een uh, ecoduct bij, uh, bij Hulshorst ja. om ze zelfs zo tot helemaal aan de grote rivieren en misschien, misschien zelfs wel tot helemaal in Duitsland te ja. kunnen laten lopen. Want, want even, en, even, even, even, even voor het goede begrip, maar ik wil even ja, iets uitleggen aan de luisteraars. Want okay. Als je die hekken weghaalt, dan je die dieren niet dood te gaan, maar dan kunnen ze naar andere gebieden waar wel eten ja, dat dat is. Dat de is de gedachte, toch? Dat is totaal niet waar. Even meneer zo. nou. Nee, maar even, even, ik zal het proberen uit te leggen. Heel graag. Dat is... Dat is niet zomaar een oplossing. Want nee. dat betekent dat als je lang genoeg wacht... je precies dezelfde problemen zou krijgen... Precies. die je nu op kleinere schaal hebt... in de Oostvaardersplassengebied. Maar er zijn wel degelijk een aantal grote verschillen. Want de dieren kunnen dan zelf de plekken uitzoeken... waar ze het zwinters eh, nog een klein beetje uit kunnen houden. Ja. Ze kunnen trekken wat ja. ze van nature nee, willen doen. En er is één heel belangrijk punt... als laatste wat ik er dan bij wil toevoegen. We hebben sinds kort af en toe een wolf oh ja. in Nederland. Ah, ja. En die wolven zouden uitstekend in staat zijn... om de populatie op een heel natuurlijke manier... op een echt... Verantwoord ecosysteem manier in stand te houden. Ja, die, gewoon die paarden en die, en die, en die uh, wolven komen. Die wolven die eten gewoon die paarden en die hekken erop. Dat ja, is het idee. Ze eten in ieder geval van de jonge dieren. En wat nog belangrijker is, ze zorgen ervoor dat die, uh, die, die, die grote grazers zich niet overal veilig voelen. Ja, in zo'n okay. grote oppervlakte, daar, ik... daar zouden de wolven ze gemakkelijk kunnen pakken. Hm. En je ziet, en dat zie je bijvoorbeeld ook in, in, in parken in het uh, buitenland, nationale parken, dat er dan een. een, een, een verschil in optreedt, waar de plantjes oud goed kunnen groeien, omdat ja. het daar gevaarlijk is voor de, voor de grote grazers, waar ja, we de winters wel bij kunnen. Ja, precies, mevrouw Lui, nu mevrouw Luijer. Ja, ja, ja, ja, Meneer nou ja, nu mevrouw Luijer. Ja, ja, Nou, die, die wolf daar heb ik een jaar geleden ook voor gepleit. Dan uh, ben ik nog benieuwd wat er gaat gebeuren en of we dan geen geluid horen uit de hoek van de Partij van de Dieren, et cetera. Want de Partij van de Dieren al... is trouwens een, ja? uh, wel voor dit experiment, hè? Ja. Die is niet voorbij voeren. Nee, nee, nee, nee. Nee, dus... nee, maar goed, laten we maar. We hebben geen tijd voor een echte discussie <laughs> over wat natuur is. Maar, nee, maar het idee van dat hek weg ja. Ja. en dan is het opgelost, dat is een, een illusie. Want waar lopen dan die grote grazen naartoe? Hè? Uh, inmiddels is dat hele Oost-Vaars-Wol, dus de ecologische hoofdstructuur, dat kan niet meer gerealiseerd worden. Want in de plaats daarvan is nieuwe natuur gekomen. Een heel mooi project gedragen door burgers, maatschappelijke organisaties, et cetera. En er is ook geen maatschappelijk draagvlak om van bovenaf weer ecologische hoofdstructuur uh, mm. in te richten. En er is ook geen geld. Het kostte in de tijd ook 400 miljoen. Het ja. was recessie. Er was geen maatschappelijk draagvlak voor van bovenop gelegde ideeën over natuurontwikkeling in Nederland. Mm. En dat komt ook niet terug. Nee, maar wat wilt u dan? Hoe gaat u wij het Wij zijn heel erg van. Uh, dan zeg ik wij, praat nou even namens CDA. Maar ja. het wordt ook groot, ja, bent groot gewoon... gedeeld uh, in, uh, in de Staten. Dit natuurgebied, wat belangrijk is, wat een vogelnatuurreservaatgebied natuurreservaatgebied is, laten we het ja. ook even niet vergeten, uh, dat moet zodanig beheerd worden dat het uh, uh, kan bogen op breed maatschappelijk draagvlak. Mm. Ondernemers, burgers, onboden, hoe doe je dat? de maatschappij. Maar hoe doe je dat? Daar hebben we de commissie van Geel voor gevraagd. Ja, maar wat vraag, vindt u? Advies, uh, daar, Nou, kijk, de oplossing zit hem in een aantal maatregelen. Verkleiding van de, van de aantal grote Minder, ja? Minder. Okay. Jammer voor ons, die willen komen kijken. Ah, nee, dat hoeft niet zozeer. Oh. Kijk, 4000 groot graas is ook veel te groot voor dit uh, okay. natuurgebied. Minder dieren. 4000 hectare, minder dieren. Je kunt de aanpalende natuurgebieden, zoals Kotterbos en kun je wel openstellen. Dat scheelt je 2000 hectare. Hè. 4 en 2 6000. Dus relatief is dat dan uh, enigszins een oplossing. Yeah. Staatsbosbeer is al jaren bezig om. Uh, zeg, maar, uh, zeg maar schuilingswallen uh, op te voeren, uh, bomen te planten, dus tegemoet te komen aan de leefbaarheid ja, ook U gooteraas. zegt je moet een aantal maatregelen ja. nemen ja. die ja. het ja. samen beter maken. Kijk, ik wil dat tot klinkt tot... niet sexy, ja, want nee. het is namelijk nou een genuanceerd zeggen. verhaal. Ja, u mag nog 15 seconden iets zeggen, meneer Niessen? Wel bij een ja, oplossing. We heel lang aan het woord. Duurzaam. Weg. 15 Kijk, seconden heeft uh, u, en dan ga ik u ruw onderbreken. Dat er geen draagvlak is onder CDA-mensen, dat weten we. Meneer Bleker heeft dat plan afgeschoten. Nee, dat is te veel gezorgd, te veel eer dat voor nee, de heer Bleekhoff. De tijd is op. Nee, dat is er totaal is niet waar. Ik ga u heel, heel hartelijk danken voor dit gesprek. Nee, nee, de tijd is op. Onze huisdichter Rickert Zuiderveld die heeft ook, die is ook vol van de Oosvaardersplatten. We gaan niet het weekend in voor hij heeft gesproken. Rickert's gedicht van de week heet Bloem. Het was de dichter Bloem die ooit verzuchtte. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant. Hij was tevreden met de stadse luchten domweg gelukkig in zijn Dapperstraat. Hij had geen oog voor vossen of voor dassen... voor wildbeheer in de Oostvadersplassen... en hoe het daar in strenge winters gaat. Van grote grazers kon hij nog niet weten. Van koninkpaard of edelhert van zand. Geen dichter die daar kaars van heeft gegeten. Toch krijgt hij het gelijk nog aan zijn kant. Al zijn we bloem zo onderhand vergeten. Want ja... Wat is cultuur nog in dit land? Zij, Rickert Zuiderveld. Dankjewel Rikert En dat zeg ik ook tegen Geert Ritsema, tegen Leendert Combee... tegen Marjanne Luier, Harm Niesen en Gerbert van Loenen. Zometeen Bureau Buitenland. Brexit-deskundige Rem Korteweg, te gast bij Rick Delhaas... over de, de plannen van premier May in, uh, van Groot-Brittannië. En wij zijn er om half acht alweer, met Langs Lijn en Omstreken... met er in het nieuwsforum Tom Klein, Ton Elias en Meili Vos... nemen met ons de week door. En misschien verwelkomen we vanavond wel twee nieuwe wereldkampioenen... bij het WK baanwielrennen. Dag! NTO Radio 1.